10 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Houders van achtergestelde leningen van SNS Reaal moeten verlies nemen bij de mogelijke oplossing waar het bedrijf nu naar zoekt. Dat zegt hoogleraar Economie Koelwijn van de Universiteit Nijendrode. Achtergestelde obligaties zijn leningen met een hoge rente en dus een hoger risico. Particulieren hebben voor 57 miljoen van die leningen uitstaan bij SNS. Professionele beleggers voor ruim anderhalf miljard. Als de obligatiehouders hun verlies nemen... zou het volgens Koelewijn voorlopig niet nodig zijn... dat de overheid geld steekt in SNS Reaal. De bankverzekeraar heeft grote financiële problemen... vanwege slechte leningen bij de vastgoedtak. SNS zoekt daarom naar private investeerders.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 De Erasmusprijs van 150.000 euro gaat jaarlijks naar iemand die een belangrijke bijdrage heeft geleverd op cultureel, sociaal of sociaal-wetenschappelijk gebied. Mensen met een auto die populair is bij dieven... gaan waarschijnlijk meer verzekeringspremie betalen. Dat verwachten de Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit... en het Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit. Het aantal diefstallen van auto's die drie jaar of jonger zijn... is het afgelopen jaar met bijna 9% gestegen. En dat leverde de verzekeraars een extra kostenpost op... van ongeveer 30 miljoen euro. Directeur Wesseling van de Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit. Goed in geslaagd om die autodiefstelden terug te dringen met, met 50, 60 procent de afgelopen jaren. Maar dit uh, probleem van die professionele dat is een heel nasty probleem. Je kunt daar tech-trace systemen tegen inzetten, satellietsystemen, en dat uh, gebeurt ook. Dus ik sluit ook niet uit dat verzekeraars dat uh, meer gaan eisen. Uh, en misschien in, in combinatie met een uh, wat hogere premie voor uh, specifieke modellen. In Duitsland en Groot-Brittannië werken verzekeraars met zo'n risicoafhankelijke premie. Volgens Wesseling gaat het in Nederland ook die kant op. Dan het weer nog in het zuiden wat regen. Vanmiddag overal droog en zonnige perioden en het wordt een graad of zes. In de loop van de avond trekt de wind aan en gaat het regenen. Ook morgen herfstachtig met veel wind en perioden met regen. En het wordt ongeveer 10 graden. AWB Verkeersinformatie. In het hele land zijn vooral de lokale wegen plaatselijk glad door opvriezing. Files is op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven bij knooppunt de Hocht. Twee kilometer na een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht. En door de gladheid is op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen bij knooppunt Raasdorp... de verbindingsweg naar de A5 richting Amsterdam afgesloten. Ook een ongeluk op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland bij Rotterdam Spaanse polder... Staat 5 kilometer file achter en de linkerrijsstrookje staat dicht. En op de A28 van Zwolle naar Utrecht, bij Amersfoort, 3 kilometer.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 KRO Goedemorgen Nederland Karel Johan de Zwart De politieke woede om de Vira is een beetje hypocriet. Stemmen tellen na verkiezingen wordt stukken eenvoudiger. Nederland is een belangrijke wapenexporteur, maar wat noem je nou allemaal een wapen? Microsoft zou wel eens een keer de grootste wapenfabrikant kunnen zijn als je de verkeerde definitie hanteert. En het ochtendhumeur van Hans Beum. Het is 6 minuten over 10. Dit is het vervolg van Caro. Goedemorgen Nederland. Nederlandse Tweede Kamerleden spoeden zich vanochtend naar Brussel voor een hoorzitting over de problemen met de VIRA. En dat doen ze wijselijk per auto, want de hoge snelheidslijn rijdt helemaal niet en de stoptrein is nou ook niet echt een pretje. Goedemorgen, Wijnand Veneman, onderzoeker aan de TU Delft en gespecialiseerd in openbaar vervoer. Goedemorgen. Nederlandse en Belgische volksvertegenwoordigers zullen daar hun vragen voorleggen aan, uh, aan NS en ProRail en hun Belgische collega's uh, NMBS en InfraBel. Gaat deze bijeenkomst in Brussel een oplossing opleveren, denkt u? Nou ja, ik weet niet waarvoor die mensen daarvoor naar Brussel moeten. Volgens mij moeten InfraBel en NBS en ProRail en NS ja. samen met elkaar praten... om ervoor te zorgen dat er binnenkort weer een trein rijdt. Uh, los even van het, het oplossen van de problemen om, uh, bij de V250. Nou ja, die Tweede Kamerleden hebben daar eigenlijk niks te zoeken. Ja, nou ja, op de lange termijn... Kijk, er zijn een aantal dingen die hier meer op lange termijn mis zijn gegaan. Uh, je kan kijken naar de uh, destijds de aanbesteding van, uh, van de HSL-lijn. Uh, uh, daar zijn dingen niet handig gegaan. Mm -hmm. En daar zijn ook dingen vanuit de politiek niet handig gegaan. Dus ik denk dat daar uh, enige navelstaar misschien wel verstandig was. En misschien ook wel uh, dat samen met de Belgen doen... om te kijken hoe je dit soort dingen samen kan oplossen. Ja, da dan dat dan dat dan we misschien... een les leren en voor de toekomst misschien... Uh, nou ja, wat handiger te werk gaan. Ja, precies. Uh, er zijn hier best lessen te leren... maar dat gaat niet om uh, nu op dit moment snel actie. Dat nee. gaat om is ja. goed nadenken over precies. wat de rol van de politiek ja. is geweest. Nou zullen we daar in Brussel ongetwijfeld, net als de afgelopen week... Uh, nou ja, boze Kamerleden gaan horen. Hè? Hoe kan dit nou allemaal? Uh, en verontwaardigd ook. Begrijpt u ja. die boosheid op de NS? Ik denk dat dat voor een deel uh, vertegen, uh, vertegenwoordigt, en die zijn het goed volk, goede volksvertegenwoordigers, maar vertegenwoordigen wat veel mensen voelen als zij op een station staan en een trein ja. rijdt niet. Ja. Of als ze een kaartje hebben gekocht en, uh, en uiteindelijk de dienst die zij daarmee zouden krijgen wordt niet geleverd. Dus die woorden die snap ik wel. Um, en ik snap ook wel dat, dat je als parlement voor een deel daar wat nog mee moet. Dus daar, waar die vandaan komt, snap ik wel. Ja, ja. en toch hoor ik hem maar. Ja, nou ja, uh, de vraag is natuurlijk, wat moet je daar dan mee? Uh, moet je nog eens de druk opschroeven op, uh, op de... de vier genoemde partijen, en aantal de Breda als vijfde, om uh, nog harder hun best te doen. Mm -hmm. en met de mensen met wie ik in de afgelopen weken in die sector gesproken heb... die hiermee bezig zijn, die hebben die druk niet nodig. Die zijn zich heel erg bewust van het feit dat hier onmiddellijk wat moet gebeuren. Um, en die hebben nog uh, extra druk niet nodig om ervoor te zorgen dat er een oplossing komt. Dus die, worden, die werken hard aan een oplossing. Ja. Ja, en, en wat dan de bijdrage is van zo'n gesprek is, maar niet helemaal duidelijk. Nee, maar valt die politiek eigenlijk iets te verwijten, die parlementariërs... als we even naar het verleden kijken... En hoe dit allemaal is gegaan. Ik bedoel, je kunt boos zijn op de NS, maar zouden ze zo ook de hand in eigen boezem kunnen steken misschien? Nou, er zijn een aantal thema's waarop je dat wel, waarop je dat wel zou kunnen doen. Kijk, het hele HSL-dossier in, in, in al zijn uh, volle glorie... kent echt een stapeling van ingewikkeldheden. Ja. Uh, hoe de concessies aanbesteed uh, uh, uh, en hoe, hoe dat gedaan is. Een nieuwe lijn in plaats van voor een groot gedeelte over het bestaande spoor. Er zijn allerlei keuzes gemaakt, politieke keuzes gemaakt... die de ingewikkeldheden... Um, uh, die bijgedragen hebben aan de ingewikkeld, ingewikkeldheid van het dossier. Maar, maar wat geeft u zo'n voorbeeld van zo'n zo politieke keuze waarvan u denkt: ja, dat is eigenlijk helemaal verkeerd geweest. Nou ja, als je, als je helemaal teruggaat tot midden jaren 90... dan zou je nu nog kunnen afvragen of het wel een goed idee is geweest... om van, tussen Rotterdam en, uh, en Schiphol een hele aparte lijn aan te leggen. Zeker als je kijkt naar hoe de Belgen daar keuzes hebben gemaakt. Die hebben gewoon gezegd, weet je, tussen Lille en uh, Brussel... daar leggen we een hoge snelheidslijn aan, want daar ligt niks. En dan tussen Brussel en Antwerpen ja, gaan we gewoon over het bestaande spoor. Dan proberen we hier en daar wat versnellingjes aan te leggen... En, uh, maar niet groots en meeslepend. Um, en op die manier willen we... Uh, uh, nou Dan, dan uh, hobbelt de trein een beetje door... maar dan kun je wel in Mechelen ook, ook uitstappen. En wij zeggen, nee, nee, nee dat kan niet. Uh, ja. Bij ons moet het uh, allemaal hoogsnelheid worden. En voor een deel komt daar weer uit voor het gedoe, voor het gedoe uh, rondom Den Haag. Als wij gewoon over het bestaande spoor die trein... ietsjes harder hadden laten rijden dan dat hij nu gaat... en mm -hmm. het geld hadden gespendeerd wat we gespendeerd hebben... In, uh, in die hoogsnelheidslijn apart aan te leggen in het bestaande spoor ja, dan hadden we uh, heel veel gedoe niet gehad. Ja, want u zegt, uh, dit begon dus al, u begon, u betoog net uh, halverwege de jaren negentig. Al die tijd heeft dit onder de ogen van die Tweede Kamerleden, of van die Tweede Kamer, uh, is dit ook allemaal gebeurd en misgegaan. Ja. Nou, en, en heeft en het een, zich opgestapeld? Ja, en een ander ding meer recent, wat je zo ook nog wel, uh, wat, je ook nog wel zo wat reflectie op zou vragen van hen is, dat in de afgelopen twee jaar hebben zij nadrukkelijk gevraagd aan de NS of ze niet uh, heel snel die snelle treinen nou eens in dienst zouden willen nemen. Want dat was, dat was toch de afspraak. Nou, als ze dan in dienst worden genomen en uh, ze doen het toch niet goed... en ze zijn nog niet genoeg getest... ja dan is dat natuurlijk in principe de keuze van de NS. Laten we daar helder over zijn. De NS besluit om dan toch ze in dienst te, te nemen. Ja, je mag verwachten ja, dat daar professionele mensen zitten... die weten wat voor materieel ze aankopen... en uh, nou ja, geen onverstandige dingen doen, of er nee, nou maar, druk is of niet. Maar die voelen zich ook uh, verantwoordelijk... Ja. Uh, uh, met een zekere publieke verantwoordelijkheid. Dus als daar dan de Kamerleden zeggen moet opschieten, dan schieten ze misschien ja. net iets te hard op. Dan doen ze uh, dat, ja. ja. Ja. Het is toch, toch eigenlijk wel... Dus eigenlijk kun je wel zeggen dat die Tweede Kamer, de leden, dat die woede een beetje raar is ook. Nou ja, er zitten weer nieuwe teke, Tweede Kamerleden. En uh, er zijn, zitten voor een groot gedeelte andere Tweede Kamerleden... dan dat er uh, 19, midden jaren 90 zaten. Ja. En, en ook alweer dan er vier, vijf jaar geleden zaten. Uh, maar als je de categorie bekijkt... Ja, iets meer reflectie op wat de eigen rol is in dit dossier. zou misschien. Ja, zijn. ja want er komt voorlopig ook geen parlementaire enquête... naar de besluitvorming rond, nee. uh, rond die vier Ja, alleen CDA en D66 willen dat. Uh, ja, dat snap ik nu wel. Want er komt waarschijnlijk vooral uit dat ze zelf verkeerde beslissingen hebben genomen in het verleden. Ja, nou, dat is, ik, ik mag hopen dat ze dan ook hun eigen rol daarin scherp onder het, uh, dat mag je hopen, ja. onder het mes zouden leggen. Um, en dat hebben ze ook wel een, een traditie voor. Want recentelijk is gekeken naar marktwerking en de rol van, uh, van het parlement daarbij. De introductie van marktwerking in de algemene zin. En daar zijn ze ook wel scherp geweest, ook op het spoordossier. Mm -hmm. Staatssecretaris Mansveld, moet ik ook even aan denken. Die heeft woorden gebruikt, zegt ze zelf, hè, die hier niet passen. Uh, als het gaat over die problemen met die vier A. Kortom, ze heeft gewoon uh, even een lekker potjes staan schelden. Is is dat ook niet een beetje hypocriet? Want die wist toch ook gewoon al jaren dat dit uh, misging? Nou ja, de, de staatssecretaris heeft een directe verantwoordelijkheid. Die uh, is zeg maar uh, een, de, de concessiegever aan... Uh, aan de NS. Ja. Um, en die heeft dus eigenlijk gewoon een contract met de NS... over welke diensten er geleverd moeten worden. En die kan in die zin uh, heel scherp zijn... in het ja. uh, vragen van de NS dat ze een contract naleven. En ik vind dat die dat af en toe best mag doen. Ja, die mag wel een beetje pittig zijn wat u bedenkt. Er ja. is wel een nuanceverschil ja. tussen wat de, denk ik, de, de staatssecretaris doet... en wat de Kamer doet. Ja. Zijn die treinen eigenlijk nog uh, überhaupt levensvatbaar... of is het echt rommel? Nou, wat mij betreft is het grote risico... dat al zal de daar binnen afzienbare tijd failliet... Uh, raakt. Ja. Uh, want het is natuurlijk nu niet, het staat niet bekend als een goede leverancier, dus veel contracten zullen ze op dit moment niet binnenhalen. Nee, dat denk ik ook niet. Nee. Um, en en uh, we zien met dit soort systemen, um, uiteindelijk dan rijdt het wel, en uiteindelijk rijdt het ook wel betrouwbaar, uh, maar het is juist in die, in die eerste fase dat alle problemen eruit gestreken ge, uh, moeten worden en dat men daar druk mee is. Ja. Op het moment dat, dat het zo slecht met Alsaldo gaat dat ze inderdaad uh, gewoon failliet gaan, ja, dan, dan zit je met een, uh, met een nou, 90% afproduct, uh, wat uh, waar je uiteindelijk niemand hebt die de laatste 10% eruit gaat uh, strijken. Ja. Uh, en ja, dat is echt problematisch, want een, een andere leverancier van treinen zal dat product niet zomaar overnemen en niet weten hoe dat werkt. Dus dat is het, het allergrootste risico, denk ik. Ja. En dat is ook denk ik waarom uh, af en toe NS en NMBS wat voorzichtig uh, in, de, uh, hier in dit dossier rondlopen, want ook zij zien het risico vast. Ja, en dat zijn de inzichten die onze parlementariërs dan hebben uh, na een dagje vergaderen vandaag in Brussel, of niet? Ik hoop het. Ja, ik ook. Dank u wel. Wijnaad helemaal okay, onderzoeker aan de TU Delft.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 Nederland staat in de top 10 van wapenexporterende landen. Maar waar hebben we het nou precies over? Complete wapensystemen of zijn het vooral onderdelen? Die vraag leg ik voor aan de brancheorganisatie, het NIDV. De Stichting Nederlandse Industrie voor Defensie en Veiligheid. Directeur Sent van Vliet. We maken eigenlijk maar op één onderdeel een compleet eindproduct. En dat is in de marine sector. Dus dat zijn patrouilleschepen, kustwachtschepen... die uh, ja, ook breed in de export aan de orde komen. Uh, als je het gewoon over wapens die ik wel eens tegenkom... Uh, granaatwerpers, kogels... Het uh, plofgehalte van de Nederlandse defensieindustrie is zeer beperkt. Dus uh, nauwelijks uh, munitie en uh, ook geen uh, bommen en granaten. Nauwelijks dus nog wel iets... Nou, in de, in de onderzoekssfeer ziet je, zie je uh, een aantal bedrijven... die daar uh, wel wat werking doen, maar in de productie uh, zeker niet. De Nederlandse defensieindustrie heeft een uh, laag plofgehalte, zegt u al. Wat voor gehalte heeft het dan wel? Hoe moet je de, de, de Nederlandse defensieindustrie definiëren? Wat gebeurt er? In het verleden kon je dat langs het uh, zwart-wit schema redelijk duidelijk uh, benoemen. Dat wordt steeds moeilijker. Uh, civiel gaat naar militair, militair gaat naar civiel... Vaak gebaseerd op één technologie. Dus het is uh, uh, buitengewoon ingewikkeld om precies je vinger te leggen op: dit is militair en dit is uh, civiel. Uh, Microsoft zou wel eens een keer de grootste wapenfabrikant kunnen zijn, als je de verkeerde definitie hanteert. Wat dichter op die klassieke definitie van wapens, op dat plofgehalte... zie je dat in Nederland militaire schepen worden gemaakt... militaire radar, nachtzichtspullen, onderdelen voor gevechtsvliegtuigen. Maar verder zijn het vaak producten die zowel civiel als militair toepasbaar zijn. Sowieso vallen onder de brancheorganisatie ook bedrijven... die niet zozeer defensieproducten maken... maar bezig zijn met veiligheid in de breedste zin van het woord. Die leveren bijvoorbeeld ook aan de politie. Om een beter beeld te krijgen van wat hier allemaal wordt gemaakt... bezocht ik wat je de autorai van de wapenhandel kunt noemen. En ik word er ontvangen door iemand die velen zich vast nog zullen herinneren. Als u gaat praten, dan herkent iedereen uw stem natuurlijk. Nou, dat vraag ik me af. Ik mag hopen van niet, eerlijk gezegd. <laughs> na, na al die jaren. Maar eenmaal ben je... Nou, dat schijn je eigenlijk niet meer eh, ongedaan kunnen maken. Maar de Madherben van nu... Wat doet hij? Ik ben adviseur Nationale Veiligheid bij het bedrijfsleven. Dus u organiseert deze wapenbeurs? Nou, Het is geen wapenbeurs, hè, de, maar het is, het is een beurs waar iedereen die iets doet op het gebied van de veiligheid, en je ziet hier, als je rond je heen kijkt, dan zie je, staan we naast een schip, maar eh, politieauto's, eh, KPN, ICT-bedrijven, iedereen die iets doet op het gebied van veiligheid, zijn 200 bedrijven in Nederland actief mee bezig en er werken toch zo'n, rechtstreeks 15.000, maar indirect wel 100.000 mensen uh, gaat het om. Het is een hele belangrijke werkgelegenheid. Maar wat ik eigenlijk belangrijk vind, uh, deze sector, uh, de veiligheidsindustrie, dus defensie, politie, luchtvaart, ruimtevaart, dat is de moeder van alle kennistechnologieën. De moeder van alle kennis -economieën. Je kunt niet... Een kenniseconomie willen hebben, een high-tech willen hebben als je niet investeert in je veiligheidssector. Want alles wat wij bedenken, of het gaat om internet, om nieuwe materialen, composieten, computers, komt allemaal uit die wereld van luchtvaart en defensie. Stelt die Nederlandse defensie- veiligheidsindustrie nou wel zoveel voor? In absolute zin is de Nederlandse industrie niet groot. We werken, zoals jij, rechtstreeks van 15.000 mensen in. Maar dat is maar het topje van de ijsberg. Een bedrijf dat een order heeft voor defensie is maar 10% van zijn omzet. Maar die omzet is wel heel belangrijk, want hij haalt daarmee know-how binnen. En het geldt in de scheepvaartsector misschien wel het sterkst. De scheepvaart in Nederland is nog steeds een sector waar meer dan 30.000 mensen werken, 7 miljard omzet. En dat komt omdat ongeveer 10% van hun orders wordt gegenereerd door de, vanuit Defensie. En dat opent alle deuren in de hele wereld. Waarom is het geen wapenbeurs? Het is geen wapenbeurs omdat je hier niet nauwelijks wapens zult zien. Het gaat hier om ondersteunende systemen. In Nederland worden geen wapens meer gebouwd. Er wordt ook geen munitie gemaakt in Nederland. Maar Nederland doet nog wel veel op het gebied van uh, toepassingen. ICT, uh, nieuwe materialen, uh, bepansering bijvoorbeeld. Denk aan tenkaten, denk aan DSM. Morgen in deze serie praat ik onder andere met de campagne tegen wapenhandel. Waar maken zij zich nou precies druk om? Ik zie niet zo vaak wapenhandel waarvan ik blij word. En dat hoort u dus morgen in een reportage van Hans-Jaap Melissen. Vragen en opmerkingen kunt u kwijt via de mail... goedemorgennederland.nl Straks stemmen tellen wordt veel en veel eenvoudiger. Is nu het ochtentumeur van Hans Beum. Een vriend van mij verdient twee keer modaal. En hij viel van zijn stoel bij zijn laatste loonstrookje. 80 euro per maand meer. Dat wil ik helemaal niet, zei hij hoofdschuddend. Ik wil best bijdragen aan de crisis. Ik wil best 80 euro per maand minder verdienen... om het grote financiële probleem erin we zitten op te lossen. Maar ik krijg ongevraagd meer. Hij heeft het nog even nagevraagd op zijn werk. En ja hoor, iedereen die lekker verdient, krijgt per maand meer. Natuurlijk vroeg ik hoe dat nou mogelijk is. Dat komt door de laatste besluiten van onze huidige regering. Het ging over de veranderingen in de ZVW, de zorgverzekeringswet, anno 2013... die met een sneltreinvaart door de Tweede Kamer is geloodst. Het had te maken met wanneer je iets boven een bepaalde streep verdiende... dat de werknemer niet meer meebetaalt aan die ZVW... maar dat het door de werkgever wordt afgerekend. Dat mijn vriend dan wel in een andere belastingsschijf terechtkomt... Van eerst 33 naar nu 37 Maar als je dat gaat doorberekenen... dat die dan uiteindelijk op 80 euro per maand meer uitkomt. Wie verzint nou zoiets? Kennelijk verzint men iets op papier... maar overziet de consequenties niet in de praktijk. Dat is toch van de gekke? Hoe gaat zoiets in zijn werk? Er komt een opdracht vanuit het ministerie van Financiën, neem ik aan. Wij willen wat meer geld uit de maatschappij trekken, verzin wat... Dan gaan daar duurbetaalde professionals mee aan de slag. Dan komt daar, neem ik aan, een soort van controle op zo'n voorstel. Dan gaat het de Tweede Kamer in. Weer allemaal narekenen en controle. Dan de Eerste Kamer. Hetzelfde. Men draait aan een radertje ergens linksonder... en dan heeft men geen idee dat er ergens rechtsboven een hele groep ouderen... die hun hele leven gespaard hebben, de dupe zijn van die wijziging. Die worden gestraft voor een spaarzaam leven... En ergens linksboven, in dat hele financiële stelsel... gaan mensen die twee keer modaal verdienen, erop vooruit. Wat is dat nou? De BV Nederland wordt daar toch niet wijzer van? Iedereen begrijpt de crisis en wil best naar vermogen een steentje bijdragen. Is dat nou niet een beetje redelijk vooruit te berekenen? Is dat nou zo moeilijk? Morgen het ochtendhumeur van Mart Smeets... Uit 1988, Phil Collins met Two Hearts. Het is um, bijna drie minuten voor half elf. U luistert naar de KRO op Radio 1. Goed nieuws voor leden van stembureaus en stemmentellers. Het telproces in de stembureaus wordt veel eenvoudiger. Melle Bakker, secretaris-generaal van de Kiesraad. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik ben geen secretaris-generaal van de Kiesraad. Ik ben secretaris-directeur van de Kiesraad. Kijk, waarvan acte. Ja. Um, want het was zo ongelooflijk ingewikkeld, dat, dat tellen van die stemmen. Dat, dat, dat kan simpeler. Ja, de, de, de wetgever die heeft ooit in het verre verleden gemeend... om het telproces zodanig te moeten regelen... dat precies kan worden verklaard... wat gedurende de verkiezingsdag met de stembiljetten gebeurt... vanaf het begin tot het einde. Voorraad, de eind de beginvoorraad tellen, de eindvoorraad tellen... uiteraard de, de, de stembiljetten in de bus. Maar daarnaast moest het stembiletten ook nog... allerlei andere zaken noteren. En uh, daarvan heeft de kiesraad gezegd... Ja, dat zijn eigenlijk allemaal contextstellingen... die er eigenlijk niet meer toe doen... die eigenlijk voor de uitslag niet relevant zijn... En uh, schrapt die dan maar, want hoe meer tellingen je, je voorschrijft, hoe meer tellingen er ook fout gaan. Maar wat, wat is een context telling dan? Nou, bijvoorbeeld, als een kiezer zich meldt uh, uh, uh, met een volmacht uh, van zijn buurman. Mm -hmm. uh, en die buurman heeft uh, uh, niet een, uh, een kopie-ID-bewijs meegegeven. Hè, dan, dan mag die, uh, die volmachtstem niet worden uitgebracht. Nou, dat moet dan wel allemaal genoteerd worden. Uh, uh, terwijl het eigenlijk voor de uitslag helemaal niet relevant is. Nee. Nou, zo heeft de wetgever dus een hele boekhouding. Volgeschreven waar, waar stembureau-leden in dit land nog alles uh, uh, ja, last lastig hebben, ja. zo maar zeggen. Maar goed, dan denk ik uh, dat is niet voor niks bedacht ooit. Dat is ook om, nou ja, een soort veiligheid in te bouwen. Ja, maar dat is een schijnveiligheid. Oh, um, uh, uh, kijk, uiteraard moet je, moet je vrouwen voorkomen en mm -hmm. uiteraard moet je ook de stembiljetten in de bus tellen. Je moet ook vaststellen hoeveel kiezers zich aanmelden. Uh, maar dat, dan heb je voldoende veiligheid ingebouwd. Dat zegt ook uh, de OVSE en uh, uh, allerlei internationale standards. Uh, dan heb je voldoende veiligheid ingebouwd om, uh, ja, om, om die fouten te voorkomen. En al die andere tellingen, daar maak je mensen alleen maar gek mee. Ja, ja. En dat is gewoon, u schaft gewoon een aantal dingen af. Dat is het eigenlijk. Ja, de, de, de kiesraad heeft het voorgesteld en uh, tot ons genoegen heeft, uh, heeft minister Plasterk dat overgenomen. Dus, ja, het, uh, dus dat het gaat leven... gewoon gebeuren nu? Ja, dat gaat gebeuren en het, uh, het leven van stembureau wordt dus uh, veraangenaamd, zoals u ook al uh, zei. Mm -hmm. uh, ook om andere redenen overigens, omdat het ministerie ook bezig is om het, het telproces verder uh, te vereenvoudigen... door bijvoorbeeld uh, te werken met uh, elektronische scanapparatuur. Yeah. Dan hoeft er helemaal niet meer geteld te worden, uh, althans niet uh, handmatig misschien. Yeah. Uh, en dat is, die apparatuur is helemaal al bewezen en uh, fraude ongevoelig? Nee, dat wordt, dat wordt nu uitgetest. Uh, en dat, dat, dat zal best nog wel één uh, of twee verkiezingen duren. Maar het is hmm. wel zo dat bij de eerstvolgende verkiezingen in maart 2014... Uh, daar wel mee, uh, mee getest gaat worden. Oké. Okay. En betekent dit dan ook dat uh, nou, als dit allemaal doorgaat en ingevoerd wordt... dat de uitslag sneller bekend kan worden gemaakt? Uh, nou, uhm, dat zou kunnen. Uh, dat, dat zou natuurlijk, kunnen of dat, dat is zo? Dat zou natuurlijk helemaal het geval zijn wanneer er ook weer met behulp van stemmachines zou worden uh, gestemd. Mm -hmm. Want die uitslagen, uh, ja, dat was een kwestie van, uh, hè, zodra het stembureau dichtging uh, op de knop drukken en die had de uitslag ja. uh, al... Uh, en ook dat is uh, iets wat maar ja, dat het niet zo in het vat zit, omdat ja. minister Plasterk uh, laatst bij de BZK-begrotingsbehandeling behandeling begrotingsbehandeling in de Tweede Kamer heeft gezegd dat hij daar toch ook wel weer over aan het nadenken is. Ja. Dus ja, uh, uh, wellicht uh, in ieder geval uh, vereenvoudiging voor de leden van de stembureaus. Dat is fijn voor de leden van de stembureaus, ook voor de gemeenten, want die hadden toch ook steeds meer moeite ja. om voldoende capabele stembureaus uh, stembureauleden te krijgen. Maar uh, ja, wellicht ook nog op termijn eerder, eerder uitslagen. Nou, dat zou hartstikke mooi zijn. Dank u wel, Melle Bakker van de Kiesraad. Graag gedaan. We zijn aan het einde gekomen van deze KRO Goedemorgen Nederland. Meer informatie over dit programma op www.kro.nl. En u kunt ons ook volgen op Twitter. Hashtag GMNL Radio. Zometeen naar het nieuws. Uh, niet in de bus, maar gewoon vanuit een andere studio hier in het gebouw. Lijn 1 met Naida. Goedemorgen. <laughs> Waar ga je het over hebben? Goedemorgen, Carl Johan. Ja, we gaan het hebben over hoe kan het ook anders over de... SNS Rial. want alweer, ze, moeten, ze staan alweer. Uh, staan ze eigenlijk met hun handen omhoog bij de Nederlandse staat? Want de vraag is, gaat de bank nou omvallen... of wordt hij toch gered door private investeerders? Ja, en de allerbelangrijkste vraag is misschien wel... gaat het ons, de belastingbetaler, weer geld kosten? Of draai je eindelijk de obligatiehouders... Een keertje op en hoeven wij niet te betalen. U hoort straks in lijn 1 na het nieuws met Jan van der Putten. Radio 1 Het NOS-journaal. Ja, het gaat ook over SNS. Houders van achtergestelde leningen van SNS Reaal moeten verlies nemen bij de mogelijke oplossing waar het bedrijf nu naar zoekt. Dat zegt hoogleraar Economie Koelewijn van de Universiteit Nijenrode. Als die obligatiehouders hun verlies nemen, zou het volgens Koelewijn voorlopig niet nodig zijn dat de overheid geld steekt in SNS. Franse en Malinese troepen hebben het vliegveld van de stad Timbuktu veroverd. En ook controleren ze de toegangswegen naar die stad, zeggen de Fransen. Tegenstand van de islamitische opstandelingen in Timbuktu is er niet. En de Erasmusprijs gaat dit jaar naar de filosoof en socioloog Jurgen Habermas. 83-jarige Duitser krijgt de prijs omdat hij volgens de organisatie al ruim 50 jaar een van de belangrijkste denkers op het grensvlak van sociologie, filosofie en politiek is. De Erasmusprijs is bestemd voor mensen die een belangrijke bijdrage hebben geleverd op cultureel, sociaal of sociaal-wetenschappelijk gebied. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANWB Verkeersinformatie, nog één file op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven... voor knooppunt te Hoogte, drie kilometer. Dat heeft te maken met bergingswerkzaamheden na een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht. Dit is Radio 1. NTR. Lijn 1. Hier is Naida, Orange. Ja, het kan het gelul van een dronken aard bij zijn, maar het lijkt er toch echt op dat SNS real op omvallen staat. Ze moeten nog honderden miljoenen belastinggeld terugbetalen en op hun vastgoedtak leiden ze zware verliezen. De roep om nationalisering wordt harder, moet de belastingbetaler weer een systeembank gaan redden van de ondergang. Of springen er last minute toch weer wat durf investeerders in... die de NS voor de poorten van de hel wegslepen. Hoe het ook zal gaan, het is weer raak. Weer het risico dat belastinggeld, ons geld... door de put van de bankensector wordt gespoeld. Er waren tijden dat de SNS bakken met geld verdiende... en daar zijn veel mensen rijk van geworden. De obligatiehouders bijvoorbeeld. Ja, De vraag is natuurlijk, waarom betalen zij niet? Toch lijkt dit te simpel gedacht. Kredietbeoordelaar Fitch waarschuwt dat het laten meebetalen van obligatiehouders... ervoor zal zorgen dat de kredietstatus van alle Europese banken naar beneden gaat. Hoezo? Omdat Fitch ervan uitgaat dat de staat die obligatiehouders... toch wel met rust zou laten. Ja, volgens mij hebben we daar een mooi woord voor, namelijk verkapte staatssteun. Maar gelukkig laat onze minister Dijsselbloem zich niet chanteren... en vindt dat ook de obligatiehouders moeten bloeden... En terecht, want waarom moet de belastingbetaler er weer voor opdraaien? Beste luisteraars, hoe moeten wij omgaan met continu falende banken... als sns real Moeten de deze keer bloeden? Of moeten wij met z'n allen ons geld opwijzen en massaal gaan pinnen? Dat zal ze misschien leren. In de studio zit Zweden van Wijnbergen om ons les te geven... in SNS voor Dummies. Dat zo. Luisteraars, heeft u vragen? Meneer Wijnbergen kan ze allemaal beantwoorden. U kunt bellen met 0800-1121... Of tweeten naar hashtag Lijn1. Mailen kan natuurlijk ook Lijn1-NTR.nl. Dit is Lijn1. Zo meteen een gesprek in de studio met hoogleraar Sveder van de Wijnbergen. Maar eerst ga ik naar Amsterdam. Want op de beurs in Amsterdam staat collega financieel journalist Roland Koopman. Goedemorgen Roland. Goedemorgen. Hi. Het laatste nieuws. We lazen het vanochtend al in de krant. SNS werkt aan oplossingen waarbij private investeerders betrokken zijn. Ja. Hoe is dit nieuws ontvangen op de beurs? Uh, nou, op zich eigenlijk helemaal niet. Uh, dat we zeggen het aandeel SNS stond al op, uh, nou wat was het, 77 cent... Uh, vanochtend zag je de koers eventjes licht stijgen en daarna weer terugzakken. Uh, volgens mij is dit iets wat al lang was ingecalculeerd door degenen die nu nog een aandeel SNS real hebben. Uh, die weten dat ze een, een gokfonds in portefeuille hebben. En uh, ja, nou ja, god de greep, dat is het een beetje. Uh, het, het, het bericht op zich dat vanochtend kwam, dat, is, ja, dat bevat informatie die wij uh, vrijdag eigenlijk ook al hadden. Namelijk dat er... Met een private investeerder wordt gewerkt aan een mogelijke oplossing. Maar welke mm -hmm. kant het dan precies op gaat, ja, heel veel details, die krijgen we natuurlijk in dit stadium helemaal nog niet. Dus eigenlijk zijn we niet veel wijzer geworden. En zijn er namen, enig idee wie die private investeerder zou kunnen zijn? Nee, we hebben wel vermoedens, uh, maar meer dan dat ook niet. Dus nu gaan we weer lekker speculeren. Uh, uh, Wat de zijn de vermoedens? De vermoedens zijn dat uh, BNP Paribas uh, een van de partijen is die daar wel eens bij betrokken zou kunnen zijn. Uh, nogmaals, dat zijn vermoedens uh, gebaseerd op bronnen, zoals dat zo mooi heet. Uh, maar die we dus nergens bevestigd hebben. Uh, het, het, het kan verklaard worden. Uh, BNP Paribas zou wel eens interesse kunnen hebben in met name de retailbank. De consumentenbank van het concern. Mm -hmm. uh, maar ja, iedereen kijkt natuurlijk naar uh, die grote zwarte bulk van property finance. Die wil niemand hebben. En uh, wie die private investeerder ook is. Of, of, of wellicht zijn het een meerdere consortium. Ja. Van, uh, het, het onderhandelen daarover zal tot de laatste seconde doorgaan denk ik. En als we toch aan het speculeren zijn. Zijn nou er nog meer speculaties die op dit moment ronde doen? Als nee, nee, nee veel, meer, veel meer heb ik niet. Je kunt hardop denken. Uh, we weten inmiddels dat Brussel niet erg enthousiast is... als het gaat om deelname van uh, ABN AMRO en ING... omdat beide banken staatssteun uh, ontvangen. Uh, enthousiast is een beetje een understatement. Mm -hmm. uh, de enige bank in Nederland die er uh, nog over is... die eventueel een steentje zou kunnen bijdragen, is Rabobank. Rabobank heeft een probleem dat Rabobank A net al een bankje gered heeft... Uh, niet echt staat te springen. En bovendien heel erg groot is in heel veel markten. Dus op het moment dat, dat uh, Rabobank een deel uh, van de SNS bijvoorbeeld zou kunnen redden... Uh, dan zou dat misschien ook wel weer op problemen stuiten van Brussel vanwege marktmacht. Uh, dus ja, wat die andere partijen zijn... Ik, je kunt denken aan een durf investeerders, uh, wellicht een pensioenfonds... maar dat is allemaal echt gissen. Ja, Roland, tot slot. Uh, de, het jaarverslag, de deadline voor het jaarverslag is 14 februari. Ja. Moeten we wachten tot 13 februari voordat we weten hoe dit wordt opgelost? Nou, nee, ik denk ietsje eerder, maar niet heel veel eerder. SNS Real is een beursgenoteerde onderneming en een bank. en We weten dat de redding van dit soort uh, clubs uh, altijd in het weekend plaatsvindt. Uh, gezien de belangen die hier op het spel staan... Uh, als je het mij vraagt, uh, zullen we pas wijzer worden... in het laatste weekend voor de 14e. De 14e is op een donderdag, als ik me niet vergis. Uh, en dan zal er ook ongetwijfeld tot het laatste moment worden dooronderhandeld. Dus uh, nou, gok dan maar op zondagavond. En okay. uh, daar gaat het er natuurlijk om. Kijk, als een partij de bank wil redden, dan wil die partij natuurlijk... Uh, die heeft helemaal geen trek in de risico's... die in dat property finance zitten. Wie gaat die risico's dan wel dragen? De overheid ja. wil dat niet. Nou ja, Hoe langer je praat, hoe goedkoper de prijs wordt... Uh, voor die uh, overnemende partij, zo is de ja. gedachte dan. In dus. het uiterste geval weet we maandag 11 februari meer. Dankjewel, ja. Roland Koopman vanuit de beurs in Amsterdam. In de studio, Feder van Wijnbergen... hoogleraar economie aan de Universiteit van Amsterdam. Ja, ik ga uh, meteen ook de vragen aan u. We lazen het vanochtend in de krant... SNS-Bank krijgt misschien een oplossing door private investeerders. Is dit goed nieuws voor ons, de belastingbetaler? Nou, elke oplossing die uh, buiten de belastingbetaler omgaat... is natuurlijk goed nieuws voor die belastingbetaler. Ja, want, uh, ja, waarom zouden wij betalen voor uh, ja, overmoedig gedrag van vroegere SNS-bestuurders? Dat ik geen enkele reden voor. Zegt u daarmee ook van wij moeten inderdaad niets betalen... Ik vind dat dat pas als allerlaatste mogelijkheid aan bod moet komen. Kijk, de SNS is een bank die op zich uh, niet ten onder zou moeten gaan. Het is eigenlijk een goed draaiende bank en een goed draaiende verzekeraar... met één gigantische gifpil die ze enthousiast aan zichzelf toegediend hebben... maar waar ze helemaal door onder water dreigen te raken. Dus het is wel een te redden iets... En het lijkt mij ook uh, dat die verliezen niet, nood, niet naar de overheid toegedeeld moeten worden. Het gaat, zoals u eerder al zei, om wie neemt de verliezen van die Property Finance groep. Ja. Nou, ik zie niet in Londen dat naar de belastingbetaler moet. Er is een gezonde bank en er is een gezonde verzekeraar. Dus met wat. Uh, dus als ik u goed begrijp, niet de belastingbetaler betaalt niet en de overheid betaalt niet. Ja, dat is een beetje hetzelfde. Belastingbetaler en de is, overheid. Want ja. de overheid haalt het geld van de belastingbetaler. Wie betaalt dus, er dan wel? Ik denk dat uh, degenen die uh, SNS gefinancierd hebben, en dat zijn dus uh, primair aandeelhouders en uh, daarna achtergestelde leningverschaffers, uh, dat die dat daar aangeklopt moet worden. En gezien wat ik geval weet vanuit gepubliceerde cijfers, die zijn niet erg up-to-date, maar een jaar oud, is daar ook wel ruimte voor. Ja, en, en even toch, want een van de dingen die je steeds hoort is van we moeten die bank redden, hoe dan ook? Want het is een systeembank. Kunt u uitleggen wat dat dan het verhaal is? Ja, dat is, een, vind ik niet eens de belangrijkste reden om die bank te redden. De belangrijkste reden vind ik gewoon dat het een bank is die eigenlijk best goed draait. En waarom zou je hem onder laten gaan? Je moet dat property finance eruit zien te snijden. Um, maar de systeem, het systeembankverhaal, dus ja, dat zijn banken die zijn zo groot Dus die laten omvallen... dan trekken ze de rest mee... Of dat zo is bij SNS is soort is, is of dubieus, ja. lijkt me. Het is evident wel waar bij de grote drie, eh, ABN AMRO, ING en, en Rabo. SNS is al dubieuzer, maar je wilt toch SNS laten bestaan. Ten eerste is het een goedlopende bank. Waarom zou die het eronder laten gaan zonder dat property finance? En ten tweede is het toch ook een nuttige luizende pels voor die grote drie. Want we hebben een ja. behoorlijk geconcentreerd bankenlandschap in Nederland. En ja, luizende pels wil je er eigenlijk wel bij houden. En tot nu toe hebben we als belastingbetaler wel betaald. Want de obligatiehouder bijvoorbeeld, die heeft tot nu toe ja. heeft die het niet gevoeld. Ja, um, dat klopt vooral bij ABN Amro. Uh, ING valt allemaal wel mee. ING, alles wat aan ING betaald wordt, betaalt ING keurig ja. weer terug. Maar dus. waarom heeft tot nu toe die obligatiehouder niet betaald en wij wel? Nou, ik denk dat de overheid dikwijls de, de makkelijke route gekozen heeft voor een deel. Voor een deel is het ook juridisch best. Was het tot voor kort juridisch heel erg moeilijk om het anders te doen? Maar er is vorig jaar een interventiewet gekomen. Um, maar die is nog nooit getest, die is nog nooit gebruikt. Weet niet precies. Wat houdt die wet precies in? Die geeft meer mogelijkheden aan de Nederlandse bank... om een individuele bank die afdreigt te glijden... en, en niet meer op zijn eigen houtje uit het gat kan klimmen... Uh, ja, te herstructureren. En als het echt helemaal misdreigt te lopen... de hele zaak in de fik terecht te gaan, het systeemrisico... dan mag financiën ingrijpen en die mag dan bijna alles doen. Ja. Uh, dat laatste zover is dat laatste niet... want het Nederlands Bank-systeem staat er vrij robuust voor. Dus het zal de, de bal ligt echt bij de Nederlandse bank. Nu ja. nu lijkt het net alsof uh, dit probleem uh, gisteren is ontstaan... maar dat is niet zo, want we praten nu over de SNS-bank. Maar twee jaar geleden was u al te gast uh, bij mijn ja. collega Prem. Ja. En Prem uh, bleek toen eigenlijk... hij werd uitgemaakt door de SNS later voor uh, dronken aardbei... maar het was een dronken aardbei <laughs> met een glazen bol. Ik vind een dronken aardbei wel een fantasierij <laughs> geldwoord. Ik had hem niet eerder gehoord. Uh, maar ja, we gaan hè... even luisteren naar Prem. Ja. Ik ben door een heleboel mensen uit de financiële wereld gezegd: Prim, die SNS-bank staat om omvallen. Maar je moet het niet publiekelijk zeggen. Nu is mijn me vraag, meneer Van Wijnbergen: staat die SNS-bank om opvallen, ja of nee?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 En nu hoor ik van allerlei informele contacten... dat de SNS-bank er heel slecht aan toe is. En de Nederlandse bank zegt niets. En ik weet niet of er ingegrepen wordt. Maar mensen hebben spaargeld bij de SNS-bank. Ja, u hoorde Prem op 2 februari 2011. Precies twee jaar geleden dus. Zweder van Wijnbergen, hoogleraar. Als we Prem zo horen, dan is dus de vraag... had er eerder moeten worden ingegrepen? En u zei trouwens bij Beitholf zelf... iedere dag dat we wachten met ingrijpen kost het geld. Dat is bijna altijd zo, ja. Verliezen lopen op, eh, financiering wordt moeilijker... Financi wordt duurder voor die bank. Hoe later je ingrijpt bij een bank, in moeilijkheden, hoe duurder het ja. wordt. Overigens wil ik wel zeggen dat die spaar, dat gelden wel veilig zijn. Want die depositogarantie. Ja. Maar terug naar Prem. Hè? Prem zei dus twee jaar geleden al... jongens, er is iets aan de hand bij de SNS. Is er gewoon te laat ingegrepen? Ja, dat denk ik wel. Kijk, de ellende is al in 2006 begonnen. Toen is er zeer overmoedig een grote... Ja, eigenlijk een verandering van het karakter van de bank geweest. Daar hebben ze dat bouwfonds gekocht... Um, nou, dat leek allemaal nog mooi te zijn... maar vanaf 2008, 2009 is die bouwwereld in elkaar gestort... en is property finances diep in moeilijkheden gekomen... Ja. En dat tot eigenlijk doorzit. Maar waarom die... grijpen we zo laat in, hè? Als Prem, die toch... Uh, ik bedoel, hij weet veel van financiën... maar is geen financiële man. Als die het als iets aankomen, twee ergleden. Nou, er waren wel meer mensen SNS... En waarom grijpen finance, we er zo is laat in? bekend. De grote vraag is eigenlijk... waarom ze niet veel eerder die verliezen hebben moeten nemen. Uh, en Ze verschuilen zich een beetje achter accountingregels. Maar ik vind dat je hier best bij de Nederlandse Bank mag vragen... waarom hebben jullie niet eerder aan de bel getrokken? Dat is te laat. En mocht het uiteindelijk toch tot belastinggeld komen... dan, ja, dan ligt dat toch voor een deel aan het te laat ingrijpen. Ja, even het financieel dagblad schreef vorige week als houders van de SNS-obligaties dat de houders van SNS-obligaties mee moeten betalen aan de redding van de bank. Daarop zegt kredietbeoordelaar Fitch: Europese banken zullen een lage kredietwaardigheid krijgen van ja. hem als de obligatiehouders meebetalen. Dus dat betekent de obligatiehouders blijven buiten schot. Nou, dat hoeft dat niet te betekenen. Ten eerste moet je onderscheid maken tussen zeg maar, gewone obligatiehouders die allerlei juridische onderpanden en kruiskoppelingen met deposito's hebben en de achtergestelde leningen. Je gaat natuurlijk eerst bij de achtergestelde leningverschaffers aan, uh, aankloppen. Die hadden al hoge rentes, die hebben hoge rentes gekregen als beloning voor risico. Ja, die merken nou dat risico geen leeg woord is. Uh, dus dat is het eerste. Mocht dat niet voldoende zijn, dan zou je bij obligatiehouders kunnen aankomen. Ja. Maar dan gaan er een heleboel dingen ingewikkeld worden over het feit dat als, uh, de, op Europees niveau wordt gesproken over meer automatische manieren om obligatiehouders erbij te betrekken. Wat is en, dat, meer automatische -in, manier? In, hè, dat betekent dat als uh, bil-in bonds, dat betekent als, als, als uh, kapitaal uh, het eigen vermogen van de bank beneden een bepaalde trigger zou zakken. Dat er dan automatisch uh, obligaties en aandelen omgezet worden en dat soort dingen. Dat is er nu allemaal nog niet, dus dat kan zo niet zomaar. Dat moet alleen onder die interventiewet kunnen. Het uh, Fitch heeft wel gelijk dat dat zal ja. leiden tot hogere kosten van die obligaties. Maar ja, dat betekent alleen maar dat die impliciete staatssteun van, van uh, de overheid... komt alle, alle problemen op. Als oplozen, u dit allemaal zo zegt, is de helft kan ik volgen en de luisteraars waarschijnlijk ook. En bij de andere helft denk je, jongens, is dit niet de kern van het probleem? Dat het allemaal zo ingewikkeld is... Uh, ja, maar voor een deel komt dat denk ik omdat de overheid... ja, tot dikwijls te makkelijk uh, zich laat chanteren in... Uh, nou, pak maar de portemonnee en betaal maar. Uh, het zou veel helderder zijn, dat is ook de bedoeling van de Europese regels... als je gewoon weet, we lopen de ladder uh, af. Hè, eerst de aandeelhouders, dan de achterstelde leninghouders... dan de obligatiehouders en dan pas komt de overheid. Ja. Dat zo. Zo zou het moeten zijn. En die kant gaan we wel op. Maar we zijn daar een beetje struikelend naartoe aan het gaan. En u schreef van het weekend op Geen Stijl... schreef bankier Peter Verhaar, die zei... Fitch doet een onbehoorlijke chantagepoging. Maar het lijkt erop dat Dijsselbloem niet... Nee, Dijsselbloem is verstandige. Verhaar, die roept maar wat. Kijk, het feit dat die overheden niet meer altijd klaarstaan om uh, obligatiehouders Als je zegt: uh, voor haar roept maar wat, zegt ze ja. dan: Peter, voor haar heeft ongelijk. Fitje doet er geen chantagepoging. Nou, Fitch vertelt gewoon wat de waarheid is. Namelijk, als die overheidssubsidie wat minder vanzelfsprekend wordt... dan zal een risicopremie ingebouwd worden bij die obligatiehouders. Dat zal wel. Ja. Maar dat betekent alleen maar dat de werkelijke kosten van risico zichtbaar worden. Dat is alleen maar goed. Nou zegt uh, onze ja. minister van Financiën, Jeroen Dijsselbloem... die zegt, uh, ik, ga die, uh, die, ik vind dat die houders van die bankobligaties wel moeten bloeden. Dan nou weten we dat hij net de kerstverse voorzitter is van de eurogroep. Ja. En als hij zich daaraan houdt en die, en die uh, obligatiehouders... Die gaan bloeden, dan heeft dat gevolgen voor alle Europese banken. Durft hij dat wel? Nou ja, dat ligt niet alleen aan hem. Uh, dit, is, dit gaat over de Europese Bankenunie. Uh, Daar hebben we nu besloten, zij hebben besloten dat er gemeenschappelijk toezicht komt. En nu moeten ze ook gaan besluiten over geme gemeenschappelijke procedures. over wat te doen als er banken in moeilijkheden zijn. En ja, op Europees niveau kun je dit beslissen. En dat zal betekenen dat de obligaties, het aantrekken van obligaties voor banken wat duurder gaan worden. Want die risico, ja, als die doorhebben dat die overheidssubsidie niet meer zo makkelijk komt, dan zullen ze een extra risicopremie eisen. Maar daar zie ik niks mis mee. Dat betekent gewoon dat risico zichtbaar en betaald wordt. En dat wil je ook. Oké. Okay. Even wat vragen van luisteraars. Sophia, die zegt: ik ben cliënt van de Coester ASN. Loop ik risico? Ik denk het niet. Uh, want zij waarschijnlijk betekent dat de cliënt een spaardeposito heeft of gewoon die deposito. Die zijn volledig veilig. Daar zit tot 100.000 euro per persoon, per bank, een uh, garantie van de overheid uh, overheen. En dat werkt prima. Dat hebben we al bij AS7 en DSB gezien. Die DNB die kan dat heel goed en die doet dat heel snel. Dus ik denk dat zij helemaal veilig is. En zij vraagt ook nog, Sophia: is dat ook de vraag? Waarom zit eigenlijk ASN bij Rial? Omdat Riaal zijn opgericht heeft. Dat is een dochter van uh, SNS Riaal, die zijn daarmee begonnen. Oké, okay, ik ga even kijken. Nog iets. Uh, mevrouw Boender die mailt. Moet ik mijn rekening opzeggen en naar een andere bank gaan? Nee, dat hoeft niet. Uh, want het depositogarantiesysteem in Nederland gaat tot 100.000 euro, tenzij ze meer dan 100.000 euro daar heeft staan... dat lijkt me niet waarschijnlijk. Als er minder dan 100.000 euro op een rekening is staan... dan is er helemaal niets aan de hand. We moeten vooral de geld laten staan. Okay. En een tweet van Independent is... de CEO bij SNS die de vastgoedelende heeft veroorzaakt... is nu commissaris bij de ING. Hoe is dit mogelijk? Uh, dat is niet meer waar. Van uh, Suurt van Keulen gaat dit over. Die is afgetreden, die is weg bij ING. Ah, dus hij heeft het door dat het niet kan? Nou, we weten of niet waarom hij weggegaan is, dus maar hij is wel weg. Toch wel raar dat het überhaupt kan dan. Dat zo iemand... ik, vond het, ik denk dat veel mensen het heel verrassend vonden, ja. Ook weer een bewijs dat het allemaal uh, niet zo heel erg gekozen is bij die banken? Mm, nou, dat denk ik niet. ING ziet behoorlijk, is behoorlijk aan een herstel bezig. Gaat de overheid ook terugbetalen. Heeft een behoorlijk kapitaalsratio's. Ik denk dat het bij ING wel goed loopt. Ze hebben een lesje geleerd. Ja. We gaan naar een beller. Meneer Verbeek, goedemorgen. Goedemorgen. Zegt u het maar. Ja, wat ik meneer Van Wijnwergen wil zeggen, dus de PvdA... Dat is de grote boosdoener in deze maatschappij. En dat is niet dat ik tegen de PvdA ben... maar wel... die hebben dus veroorzaakt door de vakbonden... om dus het bankkapitaal in te, in te, in te huren... voor hun salarisregelingen. En dat wil zeggen... Vroeger, hè, had, daar hebben mijn grootouders en ouders voor op de barricade gestaan, dat zij hun Beautiful. salaris echt in het handje kregen. Yeah. En er zijn regelingen voor getroffen dat dat zelfs in buiten, binnen werktijd moest. Hè. En zij maakten dus uit of ze het op een bank zouden zetten, ja dan nee. Ja, en... ik ga... ja, dat... Meneer Wijnberg, snapt u het? Nou, ik geloof dat hij terug wil naar de tijd waar je een loonzakje kreeg. waar gewoon ja, toen nog guldens in zaten. Ja. Nou, dat heeft helemaal niets met de huidige problematiek te maken. En dat loopt ook geen enkel risico. Dat betekent gewoon dat betalingen ja, wat veiliger naar een bankrekening gestort worden. Maar dat is daar helemaal veilig. Uh, want ook dat valt weer onder de uh, depositogarantie. De, dus nee, dit is een beetje uh, een wilde. Ja, dus terug naar de oude tijd. Dat we ook ons spaargeld ergens onder een, uh, onder, uh, een matrasje verstoppen. Nou, daar is het nou ook van minder veilig dan bij SNS-Bank. Een inbreker kan het zo onder uw kussen meenemen. Dat kunnen ze bij SNS niet. Okay. Even kijken. Nog uh, tweet Odin 011. Het wordt hoog tijd dat Fitch Co hun grote waffels houden. Ja, ja dat noem je shoot the messenger. Als de boodschap je niet welkom is, dan schiet je de boodschapper maar dood. Fitch doet niets anders dan iets van een open deur intrappen. Natuurlijk, als overheden het risico niet meer afdekken voor obligatiehouders, dan worden obligaties duurder om aan te trekken voor banken. Ja, dat, dat, dat zal wel, Dat is helemaal niks mis mee. Heeft Fitch ook niet veel te veel macht? Vertrouwen we niet veel te veel op zijn orde? Nee, al? ik vind dat weer in Europa vinden we dat allemaal wel. En dat is echt een kwestie van, uh, ja, in het Engels shoot the messenger. Um, over het algemeen, die kredietbeoordelaars, zo heet ze, geloof ik, in het Nederlands, uh -huh. die, uh, die lopen een beetje achter de feiten aan. Kijk, dat Fitch dit soort dingen zegt, er is helemaal niks nieuws aan. Je ziet het ook bij landen als Griekenland. Uh, rentes, of Griekenland, waren al lang aan het oplopen. Over het algemeen lopen die kredietbeoordelaars achter de markt aan. Alleen Europese politici vinden het leuk om hun aan te wijzen. Die willen graag een, een zwart schaap hebben. Maar nee, die kredietbeoordelaars die, die zeggen alleen maar wat er gebeurt, maar ze veroorzaken niet wat er gebeurt. Maar als u dit nu allemaal zo zegt, hè, dan denk ik... eigenlijk hoor ik u helemaal niks zeggen over... wie heeft dit dan wel veroorzaakt? Nou, bij SNS is heel duidelijk. Daar is in 2006 een volstrekt onverantwoorde gok gewaagd. Uh, een jaar na de beursgang waar ze zei dat ze dit soort dingen niet zouden doen, hebben ze het toch gedaan. Ja. En dat zei, nou, daar zat maar dat er... schijnt dus banken eigen te zijn. Dus nou, ze zijn nou, niet de eerste die iets bank... onverantwoord te doen. Nou ja, de andere Nederlandse banken zijn er toch redelijk doorheen gekomen. Kijk, ABN AMRO is, is misgegaan doordat Fortis een, een, een, ja, een, een brok naar binnen slikt wat ze niet naar binnen konden slikken. Die konden het niet gefinancierd krijgen. Maar ING is er goed doorheen gekomen. Zijn die Rabo, het banken gewoon te arrogant? Nou, ING en Rabo zijn er wel goed doorheen gekomen. ING heeft hulp gehad met betaalde terug. U zegt het goed doorheen gekomen. Dus in de eerste instantie hebben ze wel zichzelf in de shit gebracht. En ook ons. Nou, kijk, wij zijn een klein land in een hele grote internationale wereld. Er is. Globaal is er steeds meer verwevenheid gekomen tussen banken... en hele wilde transacties op kapitaalsmarkten. Ja, Toezichthouders hebben dat allemaal een beetje laat ontdekt. Ik denk dat het voor een groot deel een kwestie is geweest van ja, falen en toezicht. Die hebben het allemaal laten gebeuren. Te laat ontdekt wat er gebeurde en grijpen nu te laat in. Meneer Steenbergen, goedemorgen. Goedemorgen. Zegt u het maar. Ik had een vraag. Euh, Bankspaarproducten, vallen die ook onder het depositogarantiestelsel? S spaardeposito's wel, participaties, en hè, die eigenlijk verkapte obligaties niet. Maar alles, als u, als u het heeft over spaardeposito's, ja dat zijn deposito's. Ja, tot, is een, is tot meneer onder... Steenberg, zit u bij de SNS? Ja, okay. nee, het is een, een alles... bankspaarproduct. dus als je bijvoorbeeld uh, bij een ontslagvergoeding een gouden hand drukt, dan kun je dat in een in een bankspaarproduct uh, gieten, waarbij je maandelijks dan een, een uitkering krijgt... en de belasting ja. afdraagt. Maar als, dat valt dus onder de garantie. Deposit, als het, de garantie, het een deposito is, als het een spaardeposito is... dan moet u goed uw documentatie nakijken. Als het een spaardeposito is, dan valt u onder garantie. Maar dat staat allemaal op de website van SLS... en anders bij de Nederlandse Bank. Die kan u ook beantwoorden. Oké, okay. vriendelijk bedankt, meneer Van Wijnberg. Oké, okay, goedemorgen meneer Steenbergen. Nationaliseren die banken, is dat de optie? Nou, ja, Dat is weer belastinggeld er tegenaan gooien. Uh, dat is helemaal niet nodig. En nogmaals, SNS is niet een bank. Het is geen DSB-bank. DSB-bank was volledig rot en niet te redden en die is gewoon dicht gedaan. Mm -hmm. uh, SNS is niet volledig rot. SNS heeft een goed functionerende bank waar niets mis is. Alleen ze hebben die enorme bouwfondstransactie gedaan. Dat hadden ze niet moeten doen. Overigens, de huidige CEO was daar ook bij betrokken, meneer Van Latenstein. Um, en die mag daar ook wel zijn verantwoordelijkheid voor gaan nemen, denk ik. Maar die verder niet. Dus nationalis ja, nationaliseren, nou wat lost dat op? Uh, ik ben bij vijf bankencrisis betrokken geweest... en vier van die crisis gingen om staatsbanken die failliet gingen. Dus dat, uh, dat lost eigenlijk niks op, nee. Ja. Moet hij opstappen? Nou, ik denk dat Van Aansen zijn wel zijn verantwoordelijkheid zou moeten nemen. Ja, die is toch die is, die is betrokken geweest bij uh, die bouwfonds. Zoals was hij de financiële man van SNS, die zat er middenin. En dat heeft toch de hele zaak opgeblazen. Dat mag nog niet maar een keer op afgerekend worden, vind ik. Dus hij moet opstappen? Als onderdeel van een nieuwe oplossing, vind ik wel, ja. Waarom heeft hij dat nog steeds niet gedaan? Dat moet je aan hem vragen. Bovendien, als nu weggaan, lost niks op. Kijk, als onderdeel van een oplossing, lijk, ja, het lijkt mij duidelijk dat er nieuwe mensen moeten komen. Ja, maar als u dat duidelijk lijkt, dan denk ik... waarom hebben die andere mensen bij de banken dat dan niet door? Nou, het moet deel van een oplossing zijn. Want alleen het vertrek van de CEO lost niks op. Dat maakt die bank niet gezonder. Uh, dus ze zijn hard aan het werken, die nieuwe oplossing. Ik ga ervan uit dat bij die nieuwe oplossing een ander management komt. Ja. Tot slot, uh, meneer Van Wijnberg. Krijgen we het geld dat SNS heeft gekregen van de staat ooit nog terug? Nou, dat, uh, dat is niet zonder meer duidelijk. Dat zal in elk geval betekenen dat... Uh, uh, Achtgestelde leningsverschaffers dat langer op hun geld zullen moeten wachten... of misschien uh, in de vorm van aandelen zullen krijgen. Want anders zie ik het niet gebeuren, nee. Ja, of gaat dat geld nu dat, we hebben, dat de staat heeft gegeven in die vastgoed zitten... Nou, ik zou dat bijzonder fout vinden. Het is nogmaals niet nodig, mensen inziens. Als je de verliezen wat breder toewijst dan alleen maar aan de aandeelhouders. Kijk, als je de zaak nationaliseert, dan is het, zijn het de aandeelhouders die verliezen. Maar de rest komt er zo vanaf. En heeft dus een subsidie gekregen eigenlijk. Dat zou ik onjuist vinden. Ik vind dat die belastingbetaler dus een keer niet geplunderd moet worden... voordat ze alle andere mogelijkheden uitgevist zijn. Zou het helpen als die belastingbetaler... dus wij, alle mensen die een rekening hebben bij de SNS... als die nu allemaal massaal gaan pinnen en hun geld opnemen? Nee, dat zou de zaak aanzienlijk verergeren. Ten eerste is het totaal niet nodig. Misschien want... zal het ze wel leren. Nou, het zou vooral die belastingbetaler heel veel geld gaan kosten. En het is totaal niet nodig. Nogmaals, SNS is een gezonde bank. En er is een goed functionerend depositogarantiesysteem. Er is geen enkele reden om geld weg te halen. Doe je dat wel, dan creëer je een crisis die iedereen heel veel geld gaat kosten. Maar in elk geval de belastingbetaler. Dus dat zou... Nee, dat is onverstandig advies. We wachten het af. Dank u wel, meneer Van Wijnbergen. Ja, luisteraars, dank voor uw reacties. We zullen het binnenkort weten. Of en hoeveel geld het ons gaat kosten. Het geleuter bij de SNS-Bank. Tot morgen.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 Stel uw ideale Audi A4 Business Edition zelf samen op Audi.nl. Dit is Radio 1.